8 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Het wapen van de 19-jarige man die gisteravond het NOS-gebouw binnendrong... is nep, dat meldt de politie.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 De twee lichamen die gisteren zijn gevonden voor de Franse kust... zijn inderdaad van opvarenden van de gezonken kotter in het kanaal. Volgens de kustwacht gaat het om een 45-jarige man uit Urk... en een 64-jarige Belg. Een andere man uit Urk en een Portugees worden nog vermist.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 De Amerikaanse zanger, dichter en songwriter Rod McEwen is overleden. McEwen maakte in de jaren 50 en 60 naam als dichter. Hij bracht ook zelf meerdere albums uit... en hij schreef liedjes voor andere zangers... zoals Johnny Cash en Frank Sinatra. In Nederland werd McEwen met zijn hezen stem... vooral bekend door de nummers Soldiers Who Want to Be Heroes... en Without a Worry in the World. Rod McEwen is 81 jaar geworden... Het weer in het hele land kan het glad zijn door bevroren wegen in het uiterste zuiden is er kans op sneeuw in de rest van het land zon en een enkele bui het wordt 3 tot 5 graden dit was het NOS journaal ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Edwin Gerritsen van de AWB door de gladheid rijdt het op veel wegen langzamer dan normaal. Er staan files van drie kilometer en langer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Beest en Knopertoude Rijn, 15 kilometer. De A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Maars en de Vinkerveen, 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan, de A2 van Maastricht naar Utrecht. Tussen Apkoude en Breukelen staat 5 kilometer. Er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Op de A9 Amstelveen richting Diemen is een ongeluk gebeurd. Voor Knopert Honendrecht staat drie kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Nootdorp, 3 kilometer. A27, gorkem richting Utrecht voor even everdingen 5 kilometer. Van Nieuwegein, 4 kilometer. De spitstrook is daar dicht vanwege de gladheid. A27 van Almere naar Utrecht tussen Afrit-Almere-Haven en het eemnes 8 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en de verbindingsweg naar de A1 richting Amersfoort is dicht. A29, bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Hellegatsplein en Afrit-Oud-Beijerland, 7 kilometer.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 Met nu de herhaling van ZFN Jazz.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 gentlemen welcome to Blue Note Tokyo. Please welcome Giovanni Rubazzi Trio featuring Gianluca Renzi and Leon Parker.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 of mine When the fathers and the mothers fight all the time and the sisters and the brothers